Mensen die voor morgen een vlucht hebben geboekt bij Lufthansa kunnen die gratis omboeken. De waarschuwingsstaking is bedoeld om de onderhandelingen over een nieuwe CAO te beïnvloeden. Door een grote brand in Drenthe zijn mogelijk 1200 varkens omgekomen. De brand woedt in een schuur van een varkenshouderij in Nieuw-Roden. Volgens de brandweer dreigt het vuur over te slaan naar een tweede varkensschuur, waarin ook ongeveer 1200 varkens zitten.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 De andere genomineerden waren Esther Gerritsen, Mensje van Keulen, Nelleke Noordervliet en Hanna van Wieringen. Aan de opzij literatuurprijs is een bedrag verbonden van 5000 euro. En dan het weer. Vandaag weinig wind en geregeld zon, vooral in het westen. Het wordt 10 tot 14 graden en de komende dagen is het overwegend droog en de middagtemperaturen lopen op. Dit was het NMS Journaal.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 Word vandaag nog abonnee en ontvang een mooi welkomstcadeau. Ook buitengewoon genieten. Ga dan naar ontrack.nl. Het is padden en kikkertijd. Ik sta hier uh, vlakbij het Naar De zon op mijn wangen en een hele hand uh, getaways uh, vormen. Wikstaartjes achter me en twee grauwe ganzen die net overvliegen. En um, zo'n anderhalve meter bij me vandaan... in een slootje een reusachtige kluit kikkerdril. Um, dat kan je op heel veel plekken nu zien. Uh, in slootjes. En als je langs oeverranden kijkt waar wat hogere begroeiing is... kun je ook de, de padden en of de kikkers... Uh, zien zitten. Ja, bij die paddentrek is het natuurlijk een prachtig fenomeen. Uh, de, de, de vrouwtjes komen uit het bos of, of, of houtwallen. En die gaan op weg naar de natte gebieden, slootjes, poelen. En onderweg staan uh, mannetjes hen op te wachten. Die mannetjes zie je dan vaak staan op een, op een fietspad of op een hoger stukje. Dan kunnen ze die vrouwtjes goed zien aankomen. En zijn die vrouwtjes in de buurt? Dan omklemmen die mannetjes de vrouwtjes. Uh, dat doen de gewone pad en de pad Die omklemmen die vrouwtjes zo bij de oksels. En de knoflooppad, die grijpt haar bij de achterbenen. En zo kunnen ze dan drie of vier dagen in zo'n omklemmende houding uh, zitten. En die vrouwtjes gaan dan met die padden, mannetjes op de rug, richting dat water. Dat is een prachtig gezicht. En uh, eenmaal bij het water aangekomen, dan, uh, dan vindt de, de eilig uh, uh, plaats. Uh, dan laten die vrouwtjes de eitjes zakken zo, richting het water. En op het moment dat de eitjes uh, het lichaam van de vrouwtjes verlaten... dan vindt de bevruchting plaats. En dan uh, laat de, het mannetje zijn, zijn sperma eroverheen uh, vloeien. Dan komen de eitjes in het water. En bij, bij, bij padden vormt dat dan prachtige eiersnoeren. Eissnoeren. en bij de kikkers dat kikkerdril. Nou, Dit is het moment om dat allemaal te gaan bekijken. Of die omklemming, als je geluk hebt zie je dat... En anders dat dril in het water. Nou, straks nog veel meer over de paddentrek in vroege vogels. Goedemorgen. Nou, Wij zijn er nog helemaal opgewonden van. En dan doe ik niet specifiek op dat enorm opwindende verhaal van Menno net. Maar bovenal ja, op de prijs die wij afgelopen vrijdag kregen... uit de handen van Pir prinses Irene. Daarover straks meer. Net als over een Oegandese kroonkraanvogelonderzoeker... en de sociale netwerken van Koolmezen. En er gaat hier een telefoon uit. Nou, het is een drukte van belang hier. Wij zijn Menno Bentveld en Janine Aubring. En tot tien uur zijn wij Vroege Vogels. De London Mozart players beperken zich niet tot Mozart, speelde in dit geval Haydn. Eh, om precies te zijn het Allegro Molto uit de symfonie in A groot. Wat de grutto is voor het Nederlandse boerenland is de kroonkraanvogel voor Oeganda. Beide vogels zijn cultuurvolgers en beide vogels zitten in de knel door de intensivering van de landbouw. De Oegandese vogelbescherming Jimmy Muhebwa won onlangs een prestigieuze internationale prijs voor zijn manier van vogels beschermen. Niet van bovenaf, via de overheid, maar van onderaf door middel van een burgerinitiatief. Voor het Friese burgerinitiatief Kening van de Grijden... was dat een reden om Muhebwa eens uit te nodigen in Friesland. Ja, en wat betekent uh, de Kening van de Weiden? Kening van de Grijden, dat betekent de koning van de weiden. Oké. Okay. Ja. Wat kunnen deze vogelbeschermers nou van elkaar leren? Rob Buiter was erbij toen Muhebwa voor het eerst van zijn leven grutto's zag en hoorde. We horen de grutto's, maar zie je ze ook? We already hear the godwits. You, you hear them? Witte, de Witte. Oké. Dat zijn de dingen. Okay. So. Hij is, hij is uh, screaming his Dutch name. Grutto, Grutto. Grutto. <laughs> That's the Dutch name of the godwit. Oké. Okay. But you see them over there on the on the little island? Oh yes. Oh yes. There are there are two. Drutto, drutto. Ja, dat Is een mooi stukje plasdras wat uh, Rijn Rijnga hier. Uh, dus speciaal voor de Grutto's heeft aangelegd, toch? Klopt. Dit is echt, uh, hier ligt nog 4 hectare grond. Die is nog helemaal authentiek. Daar is, ik ben hier geboren, getogen en daar is verder niks aan gebeurd. Niet. Het is ligt er nog helemaal cultuurhistorisch authentiek bij. And uh, if it is for breeding, uh, eggs, voor het stampooldoor, they do it, ja. Yeah? Jimmy vraagt of de grutto's hier ook broeden op dit uh, land. Ja, klopt. Yeah. Ja, ze broeden hier ook. Hoog water, en rust, openheid. En Kruiderrijk. Kruiden. Ja, uh, yeah, you can see this one is almost similar to onze crins in Uganda. Because they need uh some tall grass for hiding and short grass for feeding. Yeah. Het is mooi hè, dat uh, Jimmy vertelt dat uh, de kraanvogels in Uganda waar hij zich dan voor inzet, is eigenlijk een heel vergelijkbaar verhaal met de Grutters hier. Heel veel variatie nodig, een beetje kort gras om voedsel in te kunnen zoeken, lang gras om in uh, te.. Te schuilen dat is heel vergelijkbaar met onze grutto's. Ja, dat loopt, loopt we eigenlijk wat parallel. Yeah. Want wij hebben hier ook beweiding. Mm -hmm. En door steeds een percelen naast te beweiden, krijg je kort en lang gras. We zijn percelen die maaien. En door dat verschil krijg je een mozaïek in verschillende graslengtes. Oké, maar ik wilde ook weten why have water hier het uh, is, want de buds don't go onto the water, isn't it? Ja, Jimmy, vra Jimmy vraagt zich ja. af waarom je dit stuk nou echt helemaal onder water hebt gezet. Oh, ziet ze vertellen, is even hoe moet dat even zien? Ja, oh. ziet ze van de de gritten, de de, de grutto werkgroep Kom er even bij. Ja. De plaatsdressing is eigenlijk bedoeld om, om, om de grutto's te verleiden <laughs> om, in het gebied, om zich in het gebied te vestigen. Het heeft niet zozeer met broeden te maken, maar ze, ze kunnen broeden in de omgeving. Maar het plaats is op zich is meer, uh, is meer, bepalend voor de grutto in het geval meer bepalend in de vestigingsperiode en niet zozeer in de broedperiode. Ja. En is de kraanvogel in, in Oeganda? Is dat eigenlijk ook een boerenlandvogel, zoals de grutto hier? Uh, yes, it's is een bird, but of recent, because in the past they didn't know how important it was to them. Two, it is uh, a time Het It tells time. At certain times it cries out one, one, and then they know that maybe it's time to wake up and go and start digging. It, Jimmy vertelt dat uh, het, het leven van de boeren is zo verwegen met uh, de kraanvogels... dat uh, zelfs de, de boeren weten hoe laat het is op de dag aan de geluiden die de vogels maken. En in, in de tijd van het jaar een bepaald gedrag vertelt ze, oké, okay, het is nu tijd om het land te gaan bewerken. Het bijzondere van jullie uh, project in Oeganda is dat jullie... Uh, ook met de bevolking, met, met de boeren eh, die bescherming voor elkaar hebben gekregen. In the past the local communities or the citizens used to do agriculture or growing crops in wetlands. Jimmy, vertelt dus hoe de, de boeren op een gegeven moment van de hoge gelegen gronden naar beneden, naar de wetlands zijn gegaan, waar ze eigenlijk in conflict kwamen met de, de, de vogels. Ze wilden allebei van hetzelfde gebied gebruik maken. Maar eh, door het vormen van, van een soort buurtcomités heeft hij voor elkaar gekregen dat eh, de mensen de vogels zijn gaan beschermen. En eh, dat ze langzaam weer eh, in de hoger gelegen gebieden zijn gaan boeren. En in de lager gelegen gebieden alternatieven hebben ontwikkeld... Eh, waarmee ze de, de kraanvogels niet dwars zitten. In feite is dat hetzelfde wat jullie met het project Kening van de Graide, dus de koning van, van de weide, hier in Friesland ook proberen. Dus met boeren, met burgers... ...die bescherming van die weidevogels voor elkaar te krijgen. Ja, wij proberen eigenlijk de weidevogels weer bij de burgers tussen de, tussen de oren te krijgen. Uh, mensen moeten het eigenlijk weer beleven en moeten de waarde van het, van het wijde landschap uh, zien. En, en alles wat daarin thuis hoort, dat moeten ze eigenlijk, ja, dat moeten ze eigenlijk beleven. Dat, moet, dat moeten ze als het hunne beschouwen. Maar nee. dus inderdaad van de bodem af, dus niet van bovenaf opgelegd door, uh, nee, het de door het Frieske Gee of door nee, de vogelbescherming of door nee. de overheid. Maar... Frieske Gee participeert wel in uh, Kening van de Grijden, maar uh, het, is een, het is een soort burgerinitiatief. Ja. Maar nou wordt er al jaren en jaren geprobeerd om die grutto te beschermen. En het gaat alleen maar slechter en slechter en slechter. Waarom ja. gaat het jullie nou wel lukken? Nou, het is niet te zeggen dat het ons lukt. We houden het niveau, het, het de aantal en de aantal bloedparen hier een aantal jaren achter elkaar op niveau hier. En op een heleboel andere plaatsen gaan die, uh, gaan die aantallen nog achteruit. Of het ons gaat lukken, weet ik niet. Maar we, we, we moeten met z'n allen trots zijn op die... Uh, en die, die, die trots heeft Jamie ook verwoord. We moeten met z'n allen trots zijn op, uh, op, op, op de weidevogels. We moeten, we moeten trots zijn op het weidelandschap. En, als we, en daar, we dan, daar zullen we dan iets voor over moeten hebben. Misschien, moeten we wel, misschien zouden we wel net iets meer voor de, voor de pak melk moeten betalen. Dat, dat, dat, ja, moet dat het, je in de supermarkt kan kiezen tussen een gewoon pak melk ja, of een pak en af, de, wij, wij zijn, met een, een kwartje erbovenop ja, voor, ja, voor kwart, de gruttelbesterming. Een kwart, kwartje zou heel veel zijn, maar, uh, een dubbeltje. Uh, ja, maar wij zijn zelf ook bezig met een project, Suivluit waar ook Shirke uh, in zit, Zuivel uit Insekeer. En Wij proberen. Er wordt onderzocht met de groep boeren. Een groepje boeren wordt onderzocht of er kansen liggen voor, het, voor, voor, voor melk uit de regio en, en, en dat met tegen meerwaarde weg zien te zetten in de markt. En Jimmy, is dit inderdaad wat het is? De trots op je landschap, op je natuur? These communities that we work with, the citizens, uh, when they have seen a payer successfully bringing up young ones, then uh, we give them like certificates. Somebody will feel proud having that certificate. He knows or she knows that she participated in improving on the environment. Dus een landeigenaar die een certificaat krijgt van het kraanvogelbeschermingsproject is echt trots op het feit: dat ik heb uh, een kraanvogels grootgebracht op mijn land. Ja, yeah, feels great. And sometimes we also give them some t-shirts, so they know dat when they put it on they feel so, so so so proud that they have contributed to the survival of uh, their cultural symbol dat is nog eens wat. Uh, Sietze, het... dat, dat je inderdaad al met een, een t-shirt van een ja. kraanvogel mensen zo trots kan maken van ik heb iets gedaan voor deze nationale vogel? Ik denk dat ze in Uganda veel dichter bij de natuur staan en veel meer met elkaar zijn dan hier. Daar dus, zijn we toch veel individualistischer ingesteld En veel meer op, uh, op, op geld gericht. Hè? Op, op inkomen, op geld, op, op verdiensten gericht. Ja, ik denk nee, dus niet nou, dat, we dat, dat we dat hier weer even drie voor elkaar krijgen. Maar goed, daarom kunnen we wel trots zijn op je, op, je, op je landschap. Hoe maak je de buren weer trots uh, op het land, uh, Sjerp? door het te nou laten zien. Daar word je trots van. Als ik hier bij mijn camping mensen dit laat zien... dat vinden ze geweldig. En dan vragen ze Boer, hoe heb je daar... Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, ja nou ja goed. Dat hoort een stukje bij met de bedrijfsvoering. Ja. En kan dat nou? Als je harder ligt, dan kan het. Dan is het geen grote moeite? Nee, dan kan het. Dan kan het. U hoorde de mazurka nummer 2 uit de suite Pikina. gecomponeerd en uitgevoerd door de pianist Wim Statius Muller. Koos van Zomeren, Kees Sipkus, Jan Strijbels, Piet Zonderwijk, de vereniging Das en Boom, Eddie Weda. In dit rijtje strijders voor de Nederlandse natuur mag vroege vogels zich vanaf nu ook scharen. Afgelopen vrijdag mochten we met de hele redactie, vroege vogels radio, tv, nieuwe media... de Heimans en Thijsenprijs in ontvangst nemen. En daar zijn we natuurlijk heel erg trots ja, op. Ja, heel berentrots. En dat was een groot feest. En u weet, Edi Heijmans en Jak P. Thijst waren onderwijzers... die ruim 100 jaar geleden verantwoordelijk waren... voor het opbloeien van de natuurbelangstelling. Eens in de twee jaar kent het bestuur van de Heijmans en Stichting de prijs toe aan een persoon of organisatie... die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van natuureducatie... natuurbehoud of natuuronderzoek. Ja, vrijdag ontvingen we die prijs. Een uh, prachtige, loeizware bronzen spreeuw uit Koninklijke handen. Maar eerst sprak voorzitter Frank Berendsen lovende woorden. Vaders Vroege Vogels heeft, naar onze mening, als geen ander bijgedragen. aan de belangstelling en liefde voor de natuur. onder de Nederlandse bevolking. Het heeft daarmee een nauwelijks te overschatten bijdrage geleverd. aan het maatschappelijk draagvlak voor natuurbehoud in Nederland. Vroege Vogels treedt daarmee al jaren. in de voetsporen van Jacques P. Thijssen en Elie Heimans. Redactie, presentatoren en alle andere medewerkers van Vaders Vroege Vogels verdienen dan ook als geen ander om voor hun jarenlange inzet de Heimans en Thijssenprijs prijs te krijgen. En dan zou ik Haar de Koninklijke Hoogheid, prinses Irene, willen uitnodigen om tot de daadwerkelijke prijsuitreiking over te gaan. U bent precies. We zijn er om vechten. Janine krijgt de, ja, de vrouw. De, de vrouw in het, het zware werk, dat mag zij graag doen. Het is een mooie vogel. Vogelvogels verdient dit 100%. Jullie werken echt, ik ken het goed. Ik ben een fan. En jullie doen echt mooi werk. Dus gefeliciteerd. Mevrouw van Lippenbiesterveld, hartelijk dank voor deze prijs. De bronzen Spreelde de Heijmans- en Thijssenprijs. We voelen ons zeer vereerd. Met maar, reden, met reden. Ja, maar toch ook een beetje uh, bezwaard, of, of hoe moet je het noemen? Want we staan in een rijtje echte natuurbeschermers. Mensen die echt met hun hart en ziel... daadwerkelijk iets concreets voor de natuur hebben gedaan. En wij zijn maar een radio- en televisieprogramma en een website. Nou, ik zou dat maar eruit laten. Ik denk dat jullie 35 jaar lang hebben bewezen dat u de natuur een stem wil geven. En ik denk dat het hard nodig is. Ik merk toch dat uh, mede door u... Uh, door dit programma uh, dat radio en televisie uh, behelst... dat de natuur meer in de aandacht komt. En dat het ook daardoor, denk ik... dat we op het ogenblik merken... dat de natuur uh, meer in mensen hun gedachten is. In de kranten ook. En uh, ja, dat is heel erg belangrijk en heel erg fijn. En heel erg fijn voor die natuur, maar ook voor onszelf omdat we er deel van uitmaken en het alleen maar ons leven rijker en, en evenwichtiger maakt als we dat contact onderhouden met de natuur. Het lijkt soms een beetje tegenstrijdig, hè? De, de rol die media spelen en ook de nieuwe sociale media. De snelheid waarmee we nu leven en die natuur die rust uitstraalt. Dat is inderdaad een tegenstrijdigheid en ik denk dat we die rust wel moeten opzoeken zelf. En, en, en dat, hopelijk dat uw programma ons juist uitnodigt om in die natuur te gaan. En niet, uh, niet via de, de twitters en de, en de filmpjes en de YouTubes. Allemaal fantastisch en heel belangrijk. En goed ook. heeft ook een goede kant. Maar die natuurbeleving, dat staat toch boven alles. Maar moet af en toe die radio en de televisie gewoon toch maar uit? Ja, ik denk het wel. Ja. Maar het kan wel aanzetten tot, tot meer natuurbeleving. Ja, zeker. Dank u wel. Nou, heel graag gedaan. Uh, Prinses Irene was dit. De bronzen spreeuw die wij dus hebben ontvangen, die staat nu te pronken op de redactie. En we zijn er super trots op. Um, het loopt tegen negen. Half negen wou ik zeggen. Half negen loopt, Het is het bijna. En uh, we gaan er even kort uit. Ster en nieuws. Het nieuws wordt gelezen door Raymond Sereen.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 Ook werd er druk op hem uitgeoefend door enkele politieke leiders... maar niet door politicus Beppe Grillo, die noemt de herverkiezing een staatsgreep. En de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa moet morgen bijna alle vluchten schrappen... door een staking van grondpersoneel. Die staking treft vooral de binnenlandse en Europese vluchten. Mensen die voor morgen een vlucht hebben geboekt bij Lufthansa... kunnen die gratis omboeken. De waarschuwingsstaking is bedoeld om de onderhandelingen over een nieuwe cao te beïnvloeden. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws.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 Goedemorgen, u bent terug bij Vroege Vogels, hier in Stadzicht aan het Nadermeer. Wat zit je nou Sen dat te Ja, Sen Wij zitten hier vanuit onze uitkijkpositie met een grote verrekijker. Kijken weer uit over de, de, de Riedlanden en de weilanden en in de verte de bosrand hier bij het Nadermeer. En wij zien ja, van alles reigers en aalsgolvers en ganzen, vanmorgen nog drie reeën, Maar ook één exemplaar zie ik daar heel in de verte achter het riet langslopen... Um, wat hij, doet, wat hij doet hij? Want, want jij is die verrekijker. Maar hij, hij loopt heel langzaam. Hij wandt zich onbespied. Het is een man met een witte pet en een reusachtig fototoestel op een heel groot statief. En zelf ook een hele grote verrekijker. En hij, ja, hij denkt dat niemand hem ziet, maar wij zien hem hier nu toch maar mooi. En hij is op de radio. En dat weet hij niet. Hij kijkt nu een beetje naar ons. Stieke vogelaar. Echt ja, echte vogelaar. Goed. Het um, is uh, bijna, is vier minuten over half negen. Ja. Tijd voor uh, de column. En de columnist vandaag. Dat is... Tracy Metz. Tracy Betts, uh, journalist bij onder andere NRC Handelsblad. Thuis in groene onderwerpen, mag ik wel zeggen. Goedemorgen. Goedemorgen. Tracy, jij was afgelopen vrijdag waar wij die bronzen spril mochten ontvangen. Ook op dat symposium aanwezig, toch? Zo is het, daar heb ik een lezing gehouden. Een lezing gehouden. Ja. En uh, uh, uh, wat vond je van de andere lezingen? Wat was het voor middag? Oh, dat was een hele mooie uh, opbouw van die, uh, dat eerste deel waar ik deel van uitmaakte. Eerst met uh, de wetenschap, daarna met een stap naar... Interpretatie van die wetenschap voor het grote publiek. En dan mij als natuurlijk uh, volstrekt niet expert... juist uh, vanuit het grote publiek. Ja, als de kers op de taart, zeg maar. <lacht> Oké. <Okay>. Ja, <lacht> dat is een compliment. <lacht> Dank je. En het verhaal wat je afgelopen vrijdag hebt uh, uh, gedaan... Dat, dat, dat, dat raakt ook aan de column die je nu gaat voorlezen, toch? Dat raakt aan toch? de column, ja, okay. zeker. Tracy Metz, ja. ga je gang. De titel van de column is Roken en Zoenen. Hm. En je denkt natuurlijk, wat heeft dat met de natuur te maken? Nou, dat ga ik je vertellen. Alle ogen zijn nu gericht op de heropende nationale schatkamer, het Rijksmuseum. Als Nederlander kom je er drie keer in je leven. Als kind, als ouder en als grootouder. Behalve tussen pakweg je dertiende en je achttiende, zo vertelde mij ooit de communicatieman van het museum. Die groep is voor hen verloren, zei hij, want die is alleen geïnteresseerd in roken en zoenen. Ik moest aan die apodictische uitspraak denken... toen mij werd gevraagd deze week voor de Heijmans en Stichting een lezing te geven over de relatie tussen mens en natuur... vooral de jonge mens, in een verstedelijkte samenleving. Met de natuur is het niet anders dan het museum. Je moet er vroeg bij zijn... want daarna zijn ze door de gierende hormonen tijdelijk onbereikbaar. De digitalisering biedt evenwel nieuwe wegen voor de natuur... Zeker voor de generatie die met computer en smartphone is groot geworden. Volgens de stichting Mijn Kind Online is van de Nederlandse peuters en kleuters al 78% online. Ze brengen zo'n 22 minuten per dag door op desktop, computer, laptop of iPad. Bijna evenveel als ze aan ouderwetse boekjes besteden. De natuur zelf zoekt ook naar digitale wegen om zijn verhaal te vertellen. En die slaat aan. Kijk maar naar het uitzinnige succes van volgdevos.nl. De webcam waarmee we allemaal vorige maand de geboorte van een nest vosjes in de Oostvaardersplassen konden volgen. Oh, zo schattig. De BBC-serie Earthflight liet ons met de ganzen meevliegen door een van de vogels een camera op zijn kop te binden. In de App Store kun je gratis de prachtige app Leafsnap downloaden. Waarmee je boombladeren kunt determineren. De iPhone is de hedendaagse botaniseertrommel. Het kijken naar de natuur via een beeldscherm is natuurlijk een heel andere ervaring dan het fysiek buiten zijn. Die, ervaring, die beeldschermervaring is gemediatiseerd en daarmee wellicht afstandelijker. Maar tegelijkertijd komt de natuur wel heel dichtbij. Ik had die vosjes nooit gezien als ik zelf in de Oostvaardersplassen had gelopen. Sterker nog, ik mag helemaal niet in de Oostvaardersplassen rondlopen. De digitale natuur is een ander soort natuurbeleving die op een andere manier echt is. Voor de peuters die nu op de bank hangen met mama's iPad is het scherm een sleutel tot een wereld die ze nog helemaal gaan ontdekken. Zowel digitaal als fysiek, als ze die iPad tenminste wegleggen en naar buiten gaan. Ook als ze over tien jaar pauze nemen om te roken en te zoenen. was dit eh, van de Spaanse componist Torina. En Tracy, ja, liet me net nog die app zien. Wat was het nou? Leaf Snap. Want daar vroeg ik na. Leafsnap. Oh ja, grappig. En dan kan je dus een foto maken van een blaadje en zien welke boom het is. Uh -huh. Oh, nou, te gek. En tijdens uh, de muziek en de, en de column van Tracy zag ik... Uh, uh, onze vogelaar? Onze, ja, ja, onze vogelaar. Nee, hier onze buizert weer langskomen. Oh, die, die witte. is nu toch ook al voor de derde of vierde week. Uh, kan die over het veld in trage vleugelslag... Uh, dus die blijft bij ons. Uh, we gaan naar de padden. Door die lange en koude winter is er van alles in de natuur dat achterloopt. Uh, sommige processen zijn wel drie weken later dan anders. Een mooi voorbeeld is de paddentrek die pas in april op gang kwam. Waar anders begin of half maart gebruikelijk is. Maar nu het warmer is geworden gaan die padden ook echt hard. We krijgen van allerlei kanten berichten dat ze veel vaker dan anders ook overdag op pad zijn die padden. De regionale weg door Amerongen, de Elsterstraatweg... is dé plek in Nederland waar de meeste amfibieën zouden worden doodgereden... als ze niet werden overgezet door vrijwilligersgoedwerk, jongens. Per seizoen gaat het om zo'n 25.000 padden. Joost Huizing gaat kijken hoe de padden nu overdag trekken. Hij wordt begeleid door paddenoverzetster Maaike Joritsma. Kijk, hier een Een emmer met... Hé, hey, ik hoor hem. Ja, het mannetje maakt het geluid, hè. Die duwt me nu weg. Het is een heel klein mannetje. Ja, heel klein mannetje of een heel groot vrouwtje. Maar heel veel eitjes in het vrouwtje. Dat zie je, die bolle dat buik. Dat je al? Ja, dat zie je ook, die bolle buik. En straks als ze de eitjes in het water losgelaten heeft, zeg maar... dan zie je ook dat die vrouwtjes heel slang zijn geworden. Wat is de score op een uh, normale goede dag? Dan kunnen er wel 5000 padden. We hebben een ochtend en een avond toch? 5000? 5000 padden zetten we over. In een goede nacht. En je zegt nacht, maar... Ik hoor juist dat er dit jaar ook vrij veel padden. En dat is nieuw voor mij. Overdag aan het trekken zijn. Ja, de drang om naar het water te gaan is zo hoog bij die padden. En ze zijn zo laat dit jaar op pad gegaan met die uh, kou. Ja. Dat ze nu ook zelfs overdag uh, die kant op gaan lopen. Want die hormonen doen hun werk. Ze moeten nu. Ze moeten, ja. Ik moet niet zien. Volgende, emmer. Weer een mevrouw met een bolle buik. En een klein mannetje. En een klein mannetje erop. Veel ja. kleine mannetjes dit jaar? Heel veel dikke vrouwtjes. Want ah. vorig jaar was de trek 40% van normaal, omdat het toen droog en warm was. We dus hebben het idee dat er nu veel meer vrouwtjes... Want vrouwtjes slaan ja. vaak een jaar over. Nou, dat hebben we dus vorig jaar massaal gedaan. Dus we hebben het idee dat nu heel veel vrouwtjes op pas zijn. Want we hebben een overschot aan vrouwtjes. Maar een jaar overslaan betekent dat dan dat ze in hun wintergebied gewoon blijven? Ja. Toen duurde het zo lang voordat ze naar hun voortplantingsgebied konden, dat ze de eitjes weer absorberen en daar energie van krijgen. Ja. Dus sterker van worden. Maar waarschijnlijk gaan die nu wel allemaal een pad. In de emmer het beroemde paddengepiep. Ja, maar het is wel belangrijk dat we ze nu ook overdag uit de emmers halen. Want een pad drinkt zelden. En als het regent, dan houdt hij zijn vocht op peil. Ja. Door, door de huid wordt het opgenomen. En nu, als je ze de hele dag in een emmer laat zitten, dan verdrogen ze gewoon. Dus we hebben de ochtendploeg om 8, 9 uur gehad. En dan loop ik vaak, of een ander, om 3 uur s'middags nog een ja. keer. Voor de ballen die er dan overdag in zijn gevallen. Van... Verdrogen is een probleem, maar ze hebben nog meer vijanden. We hebben hier heel veel last van de bosmieren. Die vallen de padden echt aan. Eerlijk als... kleine bosmiertjes. Ja, die rode bosmieren zijn het. En als er 30 padden in een emmer zitten en elke pad wordt een keer gebeten, is niet zo erg. Maar als er maar één pad zit en ze vliegen allemaal op die pad, die overleeft het gewoon niet. Dus emmers waar heel veel mieren zitten sluiten we gewoon. En je probeert dan een keer extra te lopen om die padden zo snel mogelijk uit die emmers te krijgen. Lopen wij weer verder? Weer een emmer. Drie padden erin. Drie? Ja. Koppeltje ja, ja. en een vrouwtje alleen. Hoeveel kilometer legt een beetje pad af? Sommige padden gaan wel vijf kilometer het bos in. Dus oh. als de temperatuur omhoog gaat en ze willen naar hun voortplantingsgebied... moeten ze dus vijf kilometer lopen. Dat Dit is weer. een mooie volle emmer. Ja. Een vrouwtje. Zie je? Weer een vrouwtje. Dit is ook Twee. een vrouwtje. Een met de rivier, een ja. en dit is een mooie kikker, een bruine ja. kikker, dan ga ik ze daar toch even wegbrengen, want die kikkers die kunnen zo goed springen. We gaan ze loslaten. Ze hebben er zin in, ja. ze piepen. Aan de andere kant gaat ook weer een raster, dus ze kunnen niet meer terug. En hier zijn de emmers ook nog dicht, zodra de padden aan de terugtocht beginnen. Gaat ook dit hele traject over de deksels eraf. En dan de padden die weer terug van het bos die zetten we ons nog altijd ja. Is het nou een dagtaak? Je kunt er een dagtaak van maken ja. als je wil. Maar we zijn gelukkig met heel die, die veel. Kekkers, uh... Die kikkers springen er Ja, al uit. die hebben er zin in. Het is een leuk gezicht als je die padden nou weer weg ziet lopen. Dat grote vrouwtje en dan zo'n klein mannetje daarbovenop. En nou denken veel mensen, die doen het. Nee, dat is niet zo. Dat mannetje kruipt op de rug van het vrouwtje om er verzekerd van te zijn dat hij haar eitjes mag bevruchten. Dus op het moment dat ze bij het water komen, laat het vrouwtje de eitjes uit haar lichaam lopen. En dan bevrucht het mannetje ze pas niet in het lichaam, maar op het moment dat ze in het water liggen. Dit is gewoon een hele lekkere manier om zonder moed te worden bij het voortpandingsgebied te komen, ja, bij het en, water. En je bent verzekerd uh, van nageslacht, omdat je met dat vrouwtje meelift. En terwijl wij praten, zijn ze toch alweer... Vijf, zes meter van ons vandaan. Ja, ze kunnen het toch best rap lopen, als ze fit zijn. Hè? Ja. Het is wat regen gevallen, de temperatuur is nu goed. Dan hebben ze best een tempo erin. Maar over de weg redden ze het niet uh, met dit tempo. Als je die weg ziet, er komen zoveel auto's voorbij. Een pad heeft er eigenlijk nauwelijks kans. Nee, en zeker niet overdag. S'avonds, uh, kijk, als ze rond middernacht gaan, is die weg gelukkig een beetje rustiger. Maar dan nog... Dan, uh, en overdag is het natuurlijk helemaal kansloos. Bedankt. En ook bedankt voor de Amsterpadden. Dank je wel. Graag gedaan. Ja, dat waren Joos Huizing en Maike Jorritzma... vanaf de Elsterstraatweg in Amerongen op uh, vroegevogels.vara.nl... staat ook een filmpje van Maike met haar padden. van de Oostenrijkse meester, violist eh, Frits Krijsler... uitgevoerd. Kyung Wa Chung op viool en Philip Mol op piano. Koolmezen blijken meer uh, op ons uh, te lijken dan we denken... want ze blijken er lustig op los te twitteren en te facebooken. Net als mensen hebben koolmezen binnen een populatie allerlei contacten, zowel fysiek als vocaal. Het Nederlands Instituut voor Ecologie, het NIO, doet samen met Wageningen Universiteit en Research Centrum onderzoek naar de sociale netwerken van koolmezen. In een bos bij Arnhem is een aantal exemplaren van een klein zendertje voorzien. Eerst hebben de onderzoekers met een proef de persoonlijkheid van elke mees vastgesteld. Hm. En op dit moment wordt met ontvangers elke beweging... van de gezenderde meeze minutieus vastgelegd. Om te kijken wie er met wie contact heeft. Welke volgers en welke vrienden ze hebben. Hoe populair ze zijn. Het is pas echt big Brother ja. dit. <laughs> en die radstaak is vroeg in de morgen op pad... met Lisanne Snijders van het NIO. Terwijl we om ons heen van alles horen zingen... loop jij, Lisanne, met een uh, klein laptopje en een antenne in je hand. Ja, de hele tijd aan mijn computer aan het staren. Zodra er een, uh, een zender in de buurt is, dan uh, verschijnt dat op mijn scherm. Dus we hebben nu twintig kolmezen rondvliegen met uh, actieve zenders. En zodra die in de buurt is, dan komt die uh, op mijn schermpje. En dan zie ik ook hoe sterk het signaal is. En dan uh, kan ik bepalen waar die ongeveer zit. En welke koolmezen het is. Ja, en welke koolmezen het is. Dus, uh, ze hebben allemaal een unieke, unieke code... En daarmee kunnen we dus achterhalen wat ze nou, waar ze allemaal heen gaan de hele dag. Kijken we Kijken dus of brutale individuen juist meer of minder met andere kolmezen omgaan. Schuwe individuen die zouden bijvoorbeeld vooral met, met een paar individuen goed op kunnen schieten... en de rest een beetje links laten liggen. En brutale individuen die zouden op iedereen af kunnen schieten... maar dan ook gewoon maar heel even kort en krachtig. Dus het is heel spannend om te kijken van... Wat daaruit komt. Dan gaat het om de mannetjes. Hè? Want dat zijn de, dat zijn de zangers, dat zijn de macho's. Die regelen het allemaal. Ja, voor de zang kijken we naar de mannen. Maar we hebben ook vrouwen gezenderd. Omdat het de, ze, de vrouwen die, die, die luisteren dan. Of uh, luistervinken is eigenlijk wel de beste term hiervoor. In ja, ja. principe zijn Koolmezen monogaam. Sociaal monogaam noemen we dat altijd. Maar seksueel gezien kan het af en toe nog wel een beetje afwijken. Dus dan uh, vooral in de ochtend als het nog donker is en de mannen zingen. Dan wil, wil een vrouwtje nog wel eens uh, de buurman een bezoekje brengen. Aha. En het lijkt dat ze dat uh, ook vooral bepalen aan, uh, aan de zang, dat ze daarmee ook kunnen inschatten van nou ja, is het een beetje een goede kwaliteit man. Dan kunnen ze weer een uh, goede kwaliteit jongen meekrijgen. Het gebeurt allemaal heel stieker, want zodra haar man erachter komt, uh, dat ze het uh, vreemd te gaan we maar zeggen. Dan, uh, dan heeft hij ook zoiets van ja, ik ga niet voor dat jongen van anders hoor. Nee. Dus uh, ja, het moet allemaal heel stiekem gebeuren en daarom uh, daar kijken we dus ook naar uh, met, met de zenders. Daar kun je dus achterhalen wat de Koolmezen doen wat we ze niet zien. Wie het met wie doet. Ja, daar komt het eigenlijk wel een beetje neer. Bandeloos leven leiden die Koolmezen eigenlijk. Ja. ja, er gaat heel wat schuil achter die koolmezen. En dat, ja, dat is ook het leuke van dit onderzoek. Dus één bos, één populatie en daar gebeurt zoveel. Ik moet eens dus even op je beeldscherm kijken, want daar gaat het even om om. De, ja, precies. Onderzoek. Ja, twee. Die zitten in de buurt en het piepje wat je nu hoort is dus van de naar vogel 56. Ja, hier gaat er voor ons langs eentje. Kijk, een hele groep uh, zitten. Kijk, ja, ja. En die zijn uh, aan het sociaal netwerken nu, ja. zou je kunnen zeggen. Ja, dat is een mooie, uh, dat rateltje wat je hoort, dat is, uh, nou, we zitten met z'n drieën dus. Dat is er meestal één te veel uh, met komees. Ja. <laughs> Er zijn waarschijnlijk twee mannetjes en één vrouwtje, of andersom. Ja, precies. Kijk, dan gaan ze achter elkaar aan daar in de boom. Ja, ja daar ja. gaan ze. Ja. Dan begint er ook nog één te zingen. En daar gaat hij weer. Nou, daar komt de Joris aan fietsen. Hé. Hey. Hallo. Ja. Met een uh, rugzak met uh, apparatuur bij uh... ja. Ik zie ook Richtmicrofoons en zo ook. Ja. Dus, uh, Joris uh, kijkt dus uh, ja, wat, de, wat de buren doen uh, als je bij een koolmeester het territorium uh, indringt. Dus als je het liedje van een andere koolmeester uh, afspeelt. We ja, ja, ja, ja, ja. hebben een plekje op ongeveer uh, 20 meter van de nestkast. Zodat dus uh, we uit de buurt van de speaker blijven. En dan gaat Joris uh, een speaker ophangen bij de nestkast. En daar wordt dan het uh, liedje uitgespeeld. Ik begin met, uh, om ze te lokken begin ik met de ratel. Dus die klinkt zo. En daarna speel ik de playback af. Dus dan hoor oh, ja. ja. En er zit gewoon een vast patroon in van dat die komt. Nou, aan de slag maar. Playback 1. Nest box 708 13 past eight. Start with the lure now rattle Five meters two birds playback starts now Neighbor singing, nestbox 702, subject singing, stop playback, wat je normaal vaak ziet is dat ze beginnen te zingen als de playback start en altijd net iets langer doorgaan dan de playback en dan is het meestal genoeg zoals je nu ziet en dan Gaan ze naar de buurman, want die zit ook te zingen om daar even duidelijk te maken. Even uh, de grenzen afbaken. Ja, hè? Om daar even de grens van hier Hier is mijn territorium. Uh, dus misschien gaat hij, want ik hoorde ook aan de andere kant nog een vogel zingen, misschien gaat hij daar ook nog wel even daar <laughs> zingen om ook die duidelijk te maken om uh, ja. dat dit zijn territorium is. En zo gaan jullie uh, tientallen van die uh, plekken af, op deze manier. Ja, en dan uh, kijken we hoe ze reageren en dan vooral wat de verschillen zijn in hoe ze reageren. En waar dat dan aan ligt. En wat is even in het grotere geheel gezien het belang van dit onderzoek? Het komt eigenlijk neer op van hoe werken groepen. Dus uh, die, die persoonlijkheid is daar wel uh, de basis in. Dus welke invloed heeft persoonlijkheid in hoe individuen met elkaar omgaan? Hoe heeft die persoonlijkheid invloed met ga jij veel met anderen om, ga jij weinig met anderen om? En daarmee kunnen we de, natuurlijk ook weer kijken naar mensen en uh, naar andere dieren. Hoe, of, of we daar dezelfde patronen zien of wat... Uh, ja, een algemeen iets is. En het is altijd heel goed om te weten van dat ook al heb je een territorium, heb je één klein gebiedje, iedereen is met elkaar verbonden. Dus als jij één of twee individuen weghaalt of je haalt een stuk van een gebied weg, je beïnvloedt heel veel meer individuen daarmee. En dat is eigenlijk iets ja, wat, wat heel algemeen in, in natuur is, dat alles met elkaar verbonden staat en dat alles uh, invloed heeft op elkaar eigenlijk lijken koolmezen en mensen meer op elkaar dan we zouden denken in eerste instantie. Ja, ja elke, elke dag uh, weer een beetje meer uh, als je dit onderzoek doet. Dus, uh, ja? heel, veel, heel veel parallelen mee te trekken. We moeten uh, iets uh, wat heel herkenbaar is. Dat je toch heel veel interacties hebt met anderen. En dat je sommige individuen, ja, net zoals mensen vrienden hebben, dat je daar heel veel mee omgaat. En dat sommige individuen, dat je die gewoon niet mag. En dat kan eigenlijk alleen al aan de persoonlijkheid liggen. En dat is eigenlijk met mensen ook zo. Dat is eigenlijk wel, toch wel heel erg te vergelijken met wat wij nu, natuurlijk nu doen op, op Facebook en Twitter. Hè? Ook een sociaal netwerk. Ja, zeker. Ja, je hebt, uh, dat merk je heel, heel goed bij mensen die bijvoorbeeld echt heel veel vrienden hebben. Die, die dan 500 vrienden hebben. En dan denk je ook van, ja, hoeveel van die vrienden ken je nou werkelijk? En dat, uh, dat zijn dan meestal ook wel een beetje die, die macho types. En dat zie je bij Koolmezen, ja, dat die brutale individuen... net zoals je net bij de playback zag, die meteen op afgaan. Dat die gewoon heel veel vluchtige contacten hebben gewoon iedereen wel, uh, wel ontmoeten, maar dat het eigenlijk niet zo heel veel, uh, veel inhoudt. En dat je ook weer individuen hebt die dan toch wel een paar hele goede contacten hebben, waar ze dan heel veel mee omgaan. Hoeveel vrienden heb jij op Facebook? <laughs> uh, 300. Wat zegt dat over mij? <laughs> nou, vertel me. <maar. laughs> <laughs> ja, ik heb ze allemaal wel een keer gezien. <laughs> In dat opzicht uh, ben ik niet zo'n macho type. <laughs> Over macho kolmezen gesproken. Ik heb dus, want ik woon nu tijdelijk in Utrecht ook... ik heb daar een binnenplaatsje, ik woon echt hartje centrum... binnenplaatsje, twee bij twee. En er hing zo'n lullig, zo'n beetje een zo intratuin vogelkastje... waarvan ik van ja, van zolang ze leven niet gaan daar vogels in zitten... zit nu een Kolmezenpaardje in. En die zijn aan het nestelen en takjes en ik, dingetjes en veertjes? Nou, ze zijn oh. nog een beetje zo aan het tikken en het doen en het onderzoeken. En ze hebben altijd meerdere plekjes, geloof ik, hè, waar ze dan een beetje de boel uitchecken. Ja. Dus ik heb goede hoop. Nou, ik had ook een nestkast, maar die, daar heb, ik, die heb ik een tijdje terug uh, schoongemaakt. En daar kwamen drie dode beestjes uit. Oh nee, ja, wat voor dus beestjes? Ik hoop dat ze dit, het jaar... Dit, ja, hoop dat oh. dit jaar beter gaan doen. Tot zo, na negen. Radio 1 en de ontknoping van de eredivisie.